Dikter Haak met het NOS Journaal. Het proces tegen de Egypte begonnen. Hij wordt onder meer beschuldigd van corruptie en van betrokkenheid bij het doodschieten van honderden betogers tijdens de opstand tegen zijn bewind. 83-jarige ex-president werd vanochtend op een ziekenhuis ziekenhuisbed de rechtszaal binnengereden. Waar hij samen met de andere verdachten in een speciale kooi zit. Ook twee van zijn zoons en de oud-minister van binnenlandse Zaken staan vandaag voor de rechter. De politie heeft zes verdachten aangehouden die 1200 kilo cocaïne naar Nederland wilden smokkelen. De drugs met een handelswaarde van 45 miljoen euro zaten in een jacht dat in een transportschip naar Southampton werd gebracht. Er zijn zes verdachten aangehouden uit Meppel, Heusden, Waalwijk en Amsterdam. De homo-belangenorganisatie COC is een actie begonnen voor de voorlichting op scholen over homo- en transseksualiteit en tegen weigerambtenaren. De komende dagen worden in Amsterdam posters verspreid tijdens de kanaalparade, Parade, de grote optocht zaterdag door de Amsterdamse grachten. Volgens het COC weigert het kabinet nog altijd om voorlichting over homo- en transseksualiteit op school verplicht te stellen. En ook doet de regering niets aan ambtenaren die weigeren om stellen van hetzelfde geslacht in de echt te verbinden. In Amsterdam is vandaag de rechtszaak over de verhuizing van de orka Morgan naar een dierenpark in Tenerife. De orka werd in juni vorig jaar uit de Waddenzee gered. Er is een strijd ontstaan tussen deskundigen over wat er met het dier moet gebeuren. De ene partij zegt dat Morgan niet meer terug kan in het wild. De andere partij zegt van wel. Bomexperts proberen in Australische stad Sydney een bom onschadelijk te maken die vastgebonden zit op de nek van een 18-jarig meisje. De slachtoffer heeft zelf de politie gebeld dat er iets om haar nek was gebonden. Wie dat gedaan heeft is niet bekend. Volgens lokale media zou het gaan om een afpersingszaak. De bom zou tot ontploffing worden gebracht als er niet wordt betaald. De vader van een slachtoffer is een van de rijkste inwoners van Sydney. Het weer bewolkt en hier en daar regen, vanmiddag vooral in het oosten met kans op onweer, hagel en windstoten. Temperatuur 22 graden aan de kust en een graad op 25 in het binnenland. Morgen opnieuw bewolkt, maar het blijft dan wel droog. Dit was het en het was je Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A28 Utrecht-Zwolle tussen de knooppunten Rijn-Zweert en Hoevelaken. Op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Wassenaar en knooppunt Burgerveen.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 Zomer onbewust met de rotgang wordt genoten en waar wild en onverbroten, iedereen zijn gang kan gaan tot men is en voldaan. Nu aan de kust, zeeuwse kust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 de zomer van ZFM ZFM zal fm ZFM 106.9 FM ZFM Day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. She deserves a crown, but where is it now, Mama? Listen, Camerita, so I feel for you. You deal with things that you don't.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 You go And no longer You ever have to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 Don't it? come on. It feels like something's heating up. Can I lay yeah. with you? Lay that.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 Ja, maar to me. Whoa.